4 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Dit uur in Nieuws en Co. Het eindspel rond president Jacob Zuma in Zuid-Afrika. En de gouden Nederlandse Week in Pyeongchang. Nu is het NOS-journaal Michel Koenen. Het Duitse energiebedrijf EWE gaat minder gas uit Groningen afnemen. Het bedrijf reageert daarmee op een dringend verzoek van minister Wiebes, die heeft beloofd om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen. EWE vermindert de afname de komende twee jaar met 1,7 miljard kub. en in 2027 wil het bedrijf helemaal stoppen met het gas uit Groningen. EWE gebruikt nu al 56 jaar Gronings gas. Het bedrijf zegt het als zijn plicht te zien... om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Groningers. De betrokken partijen hebben een akkoord gesloten... over de verdeling van de extra kosten voor de Hoekse lijn. Dat is de treinverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland... die wordt omgebouwd naar een metrolijn... De gemeente Rotterdam neemt 35 miljoen extra voor zijn rekening. Vervoersbedrijf RET 27,5 miljoen. Het project wordt geplaagd door vertragingen en overschrijdingen van de begroting. Tot nu toe kost de ombouw al 90 miljoen euro meer dan gepland. En eigenlijk hadden de eerste metro's afgelopen najaar al moeten gaan rijden. Waarschijnlijk wordt dat pas eind dit jaar. Een ontsnapte tbs'er die vorig jaar twee mensen doodstak in Arnhem... heeft 30 jaar cel gekregen. Ook eens opnieuw tbs opgelegd, zegt de persrechter. De rechtbank heeft geoordeeld dat het belangrijk is... dat de maatschappij tegen deze man wordt beschermd. Het is een hele gevaarlijke man. De kans op herhaling is ook heel erg groot. En de rechtbank vindt het van belang dat hij niet onbehandeld terugkeert... in de samenleving. De man van 48 kwam in maart vorig jaar niet terug van onbegeleid verlof... en stak in een hotel de eigenaar en een dakloze vrouw dood. De hoteleigenaar had zeker 120 steekwonden. De dader kreeg 12 jaar geleden al tbs voor poging tot moord. Het parlement in Zuid-Afrika houdt morgen een vertrouwensstemming over de positie van president Suma. De top van zijn partij ANC steunt de motie van wantrouwen die de oppositie heeft ingediend. Zuma zegt dat hij zal opstappen als het parlement de motie aanneemt. Een verband tussen veehouderijen en gezondheidsklachten over de luchtwegen lijkt er niet te zijn. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een rapport. Ook internationaal onderzoek geeft geen duidelijkheid, stelt de raad. En er is een verdachte opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam... bijna drie jaar geleden. Daarbij kwam een onschuldige voorbijganger om het leven. De man werd aangehouden in zijn cel. Hij zat alvast in een andere zaak. De Oekraïense oppositieleider Michael Saakashvili gaat in Nederland wonen. Maandag werd hij in Oekraïne het land uitgezet. Via Polen is hij nu naar Schiphol gereisd. Zakashvili is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij had geen andere optie dan hier naartoe komen, zegt verslaggever Robert Bas. Hij is statenloos. Hij is natuurlijk president in Georgië geweest. Hij heeft dat paspoort ingeleverd toen hij gouverneur werd in Oekraïne. Zijn Oekraïense paspoort is ingetrokken, dus dat betekent dat hij statenloos is. Nou ja, Nederland heeft hem klaarblijkelijk toestemming gegeven... om zich hier te vestigen in het kader van de gezinshereniging. Na het aannemen gisteren van de donorwet in de Eerste Kamer... hebben ruim 30.000 mensen zich geregistreerd in het donorregister. Bijna 25.000 mensen willen geen organen afstaan. Bijna 2800 mensen wilden dat juist wel. En nog eens 2200 mensen laten hun nabestaanden beslissen. En door de nieuwe wet ben je vanaf de zomer van 2020 automatisch donor... behalve als je laat registreren dat je dat niet wilt. En duizenden mensen die al geregistreerd waren... hebben hun keuze aangepast. Het weer nog flinke periode met zon. Het is 4 tot 6 graden bij een stevige zuidoostenwind. Vannacht en morgenochtend regen. En met name in het oosten kans op natte sneeuw en gladheid. In de loop van de dag opklaringen. En dan iets warmer, 4 tot 9 graden. Awb Verkeersinformatie. Bij de Awb zit John Soka. Nou, Mark... Oh, John Bakker. Ja, ik kreeg dat <laughs> Ja, Dat gaat heel af en toe mis, John. Het is al een tijdje bij Ja. Oh, dat is waar. Hoor. Dat, dat, dat had ik moeten weten. Dat <laughs> ja. is helemaal waar. Ja. Die is al uh, ja, twee maandjes alweer weg. Ja, ja, ja eh, Doe ik toch te goed als je hem nog even spreekt. Ga ik doen. Ga ik <laughs> <Okay>. doen. <laughs> maar, hey, waar staat het vast? <laughs> uh, nou, toch al op 17 plaatsen. Alles bij elkaar, 100 kilometer. Dat is wat meer dan uh, gebruikelijk op, maandag om, of op woensdag om deze tijd. Komt vooral door wat aanrijdingen. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... Na een ongeluk bij knooppunt klausplein 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, kost je nog zo'n 20 minuten. De andere kant op, richting Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein... 15 kilometer, vertraging daar 30 minuten. Na een ongeluk op de A16, van Rotterdam naar Breda... bij de Van Brie 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht, kost je ongeveer een kwartier. Maar daardoor loopt het ook vast op de A20... richting Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein...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 Bekijk ons aanbod op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. NPO Radio 1. NOS NTR. Dit wordt een geweldige tijd. Hier is Ter Mors binnen in... 1,1356. Ja, dit is een super tijd. Goud op de duizend meter voor Jorien Termors. Straks haar reactie en meer nieuws vanuit Pyeongchang. En we gaan naar sint nicolaas -Ga, waar ze merken dat ze economisch weer, de economie weer aantrekt. Vier jaar geleden werd het dorp hard getroffen door de crisis. Ze noemden dat uh, Zwarte Vrijdag, een van de grootste bouwbedrijven in het noorden. Zeker hier in Senniek. Ja, dat viel om. En dat was gewoon een, een drama voor het dorp. Mark Visser. Nieuws en Go. Nederland wil tekst en uitleg van Turkije over het zogenoemde olijftak-offensief... van Turkije in de Syrische provincie Afrin. Minister Bijleveld van Defensie heeft vandaag op een NAVO-bijeenkomst in Brussel gezegd... dat Nederland zich grote zorgen maakt. Tijn Sadé in Brussel bij de NAVO. Tijn, wat willen Nederland en andere NAVO-landen weten van bondgenoot Turkije over dat offensief? Basebook van het zijn uitleg inderdaad uh, over uh, is het wel zo dat Turkije daar bezig is met een slotverledingsmissie. Uh, dat zeggen de Turken. Uh, er zijn twijfels over internationale kritiek op de Turkse aanval in die Noord-Syrische provincie uh, tegen. De Koerdische milities, daar, de munities, daar vallen ook burgerslachtoffers bij. En die, uh, ja, die Koerdische milities, daar werken we ook mee samen, internationaal. In de Tijn, dankjewel. Je bent te slecht te verstaan, maar zometeen het hele verhaal. We horen je zo. Eerst gaan we naar Zuid-Afrika, want de klok tikt nog steeds voor president Zuma. Stapt hij vandaag niet zelf op, dan wordt er morgen in het parlement een vertrouwensstemming gehouden. Het ANC, de partij van Zuma, zegt de motie van wantrouwen van de oppositie te steunen. Bedoeling is dat het ANC-partijleider, Cyril Ramaphosa, de nieuwe president wordt. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Morgen is er dus die vertrouwensstemming. Dat is dan echt het eindspel? Ja, eindelijk. Ja, dat gaat hij niet overleven. Uh, we weten dat het ANC een verdeelde partij is... met ook veel politici die loyaal zijn aan zoomen... en die ook geprofiteerd hebben van dat patronagenetwerk... dat hij heeft opgebouwd. Maar niet alle ANC'ers hoeven voor die motie te stemmen. Er is enkele meerderheid nodig. Dus als je dan rekent, de oppositiepartijen... Uh, die gaan natuurlijk de, uh, ervoor zorgen dat die motie doorkomt. En dan hebben we nog maar uh, iets van 100 van de 250 ANC'ers nodig. Ook zien we wel dat steeds meer politici... waarvan we dachten dat ze loyaal waren... Zooma nu opeens zeggen nee, ik hoor nu in het Cyril ramaphosa kamp de ah. visiepresident en ANC-partijleider. Uh, ja, die er nu eigenlijk voor gezorgd heeft dat, uh, dat Zooma moet gaan. Dus iedereen haast zich wel ook om uh, bij het goede kamp te, te komen. Ja, daarnaast is ook loyaliteit heel belangrijk in, in het ANC. Als er eenmaal een beslissing is genomen, zoals nu, uh, zoema moet opstappen, ja, dan moet eigenlijk gewoon iedereen morgen in die stemming volgen. Zoals eerst allemaal achter hem stonden, is ook kunnen ze nu ineens allemaal tegen hem zijn. Hij liet vandaag, waarschijnlijk niet geheel toevallig... voor het eerst sinds zijn partij een vroeg af te treden... van zich horen in een tv-interview. Wat voor boodschap had hij? Ja, hij leek zich van geen schuld bewust. Hij zei, iemand moet me vertellen wat ik verkeerd heb gedaan... en waarom moet ik eigenlijk weg? Ja, dat heeft nog niemand mij gezegd. Dus uh, hij zei vooralsnog, ik ga nergens naartoe. Luister maar even naar hem. Mijn probleem is dat... niemand heeft to me, zelfs in de discussie die we are talking about. wat heb ik gedaan? You know, I've spent a bit of time in the ANC. At no stage I ever said to the leadership, I, your decision is not right. It's the first time I feel a decision is not right. And I disagree with it. Ja, hij zei ook nog, ik ga niet tegen mijn partij in, maar ik ben het gewoon niet met ze eens. En hij ziet zichzelf dus als, uh, als slachtoffer. Hij insinueerde ook nog dat het de ANC wel een spijt zou kunnen zijn als hij zou moeten opstappen. En dat dat tot geweld zou kunnen leiden in het land. Hmm, dat is toch een, een soort dreigement. Um, waarom houdt hij eigenlijk gewoon niet de eer aan zichzelf als er zoveel mensen nu vinden dat hij weg moet? Ja, nou ja, het ANC hoopt trouwens nog steeds dat hij misschien wel de eer aan zichzelf houdt. Die zegt van ja, je hebt nog steeds vandaag de kans om zelf op tv te verschijnen of een verklaring uit te laten gaan en zeggen ik ga zelf. En daar zal hij vast wel over nadenken, want die vertrouwensstemming morgen dat gaat geen mooie vertoning zijn. Want iedere partij mag dan ook zeggen wat hij verkeerd heeft gedaan, wat hij dus waarschijnlijk zo graag wil horen wat hij nu zei in dat interview. Wat heb ik verkeerd gegaan? Ja, dat komt dan allemaal op tafel te leggen. Ja, het kan zijn dat hij toch nog hoopt dat hij misschien die loyalisten uh, in het ANC aan zijn kant kan krijgen en dat hij ook wat tegen mensen zegt van ja, stem je tegen me dan breng ik je mee uh, ten val. Hij is nu al zo lang in opspraak wegens corruptieschandalen. Uh, ook vandaag weer nieuws. Inval in het huis van de Gupta broers, familie die veel invloed uitoefent rondom Zuma. Is dat ook nog een zaak waar hij als hij dan toch dadelijk weg is als president, waar hij last van kan gaan krijgen. Ja, absoluut. De verwachting is wel dat die hoe dan ook ergens voor gevolg gaat worden. Um, ja, die inval vandaag leidt eigenlijk ook al wel een nieuwe wind zien... die is gaan waaien nu in Zuid-Afrika. Want er zijn al heel erg lang beschuldigingen... dat de Gupta's lucratieve zakencontracten hebben gekregen via Zuma... en zelfs invloed hebben gehad op het aanstellen van, uh, van kabinetsleden... Uh, en leiders in staatsbedrijven. Uh, dus ja, dit, dit idee, dit waarschijnlijk gaat hij daar zeker last van krijgen. En dat niet alleen. Want er liggen ook nog bijna 800 beschuldigingen van corruptiefraude en Witja van eind jaren negentig, uh, bij de aanbestedingen van wapens. En daar was Suma toen bij betrokken als vicepresident. Dus ja, vandaar misschien ook toch nog een beetje de hakken in het zand... en het zo lang rekken als hij maar kan. Correspondent Ellis Van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Ik kan niet op met het Nederlands schaatssucces in Pyongyang. Jorien Termors greep vanmiddag de gouden medaille op de 1000 meter bij de vrouwen. Dat leverde bovendien een Olympisch record op. Sida Magé staat met de nieuws en koobus bij De Vechtse Banen in Utrecht, Saida. Ja, onze vijfde gouden plak. Wat zie je daar al? De kleine nuisjes en, en Termorsjes schaatsen. Hoe wordt het daar beleefd, de succes? Nou, ehm... Um... Ja, vanmiddag waren hier uh, vooral inderdaad veel uh, kinderfeestjes uh, die voorbij schaatsten. Maar die waren vooral uh, bezig met het overeind blijven staan op het ijs. En uh, met het uitpakken van cadeaus en het drinken van chocolademelk, je kent het wel. Maar zojuist juist heeft hier uh, de grote wisselplaats gevonden. Je hoorde hem volgens mij net al voorbijkomen. De ijsmachine maakt de baan klaar voor de wat serieuzere schaatsers. De ijsmeester staat naast mij, Pieter Fokkema. En meneer Fokkema, u weet dat als geen ander, hoe erg lees het hier, die Olympische Spelen? Um, ja, op de baan op zich uh, niet zo. Wij horen het niet van de schaatsers. Uh. Je bedoelt... Uh, ja? ja. En, um, wij, uh, maar er wij, wordt wij, er wel over gesproken er hier? Wordt er wordt wel over gesproken hier. Wij hebben het op de tv-schermen staan en als er grote wedstrijden zijn zetten we Radio 3 aan. Uh, Daar kunnen ze mee luisteren. Ja. Het gaat lekker, hè? Ja, het gaat prima. Ja. Had u dat verwacht? Dat het zo goed zou gaan in Pyeongchang? Ja, tuurlijk verwachten we dat. Ja. Schaatsers worden goed opgeleid hier. En uh, we zijn wat dat betreft uh, een van de beste in de wereld. Dus dat uh, moet goed gaan. Yeah. Um, ook naast mij staat uh, Sander Uitenwaard. Hij is voorzitter van de sectie Short Track van schaatsvereniging Utrecht. Waar was jij vanmiddag? Um, ja, dat is lang... Ik had een crematie. <laughs> um, maar uh, ja, na afloop hebben we meteen even het schaatsen aangezet inderdaad, om, uh, om toch te kijken. Yeah. En? Ja, fantastisch natuurlijk. Kijk, elke gouden medaille is waanzinnig. Uh, is en uh, door wie die wordt behaald, maakt het niet uit. En, uh, maar het is natuurlijk wel leuk als het een shorttracker is. Ja, want dat is zij natuurlijk van origine. Uh, van origine wel. Uh, nu ook wel echt toeleggend op de lange baan. Eigenlijk volledig ook wel. Uh, uh, en ja, dat zie je natuurlijk ook weer meteen aan de prestaties. Uh, als ze fit is, dan, dan rijdt ze waanzinnig. En uh, ik heb begrepen, je vertelde me net uh, voordat we de uitzending ingingen... dat hier binnen zometeen ook wat Shinky Knechts van de toekomst gaan trainen. Nou, dat hopen wij natuurlijk wel. Uh, we hebben het RTC hier, uh, hier rijden. Een, een, een regionaal um, uh, sport, uh, centrum eigenlijk. Uh, trainingscentrum voor de jongens. En uh, dat zijn echt de grote talenten die, uh, die als junior nu ja, waanzinnig aan het schaatsen zijn. En hopelijk ook al vier jaar uh, op de Spelen staan. Ja, daar willen we zometeen meer van zien. Uh, later dan in de uitzendingen horen. Maar meneer Fokkema, u zei net van... Ik verwachtte het wel ergens, hè, die medailles. Daar wordt ook wel vaak ja, over gesproken van ja, die concurrentie, dat stelt niet echt heel veel voor, hè. Uh, geen flauw idee eigenlijk. Uh... Geen flauw idee? <laughs> nee, geen flauw idee. Ik ben niet zo uh, betrokken bij alle grote wedstrijden. Want wij zijn hier een plaatselijke ijsbaan. En dus wij zijn meer betrokken bij de plaatselijk, uh, plaatselijke wedstrijden. Maar u volgt toch wel gewoon de spelen? En u volgt toch wel een beetje wie de concurrentie is van Nederland? Ik volg de spelen wel, zeker. Ja, ja zeker. Ja, maar er wordt wel eens gezegd dat het is eigenlijk een beetje een NK maar dan in Zuid-Korea. Ja, dat... Kijk, niet... Alle Nederlanders hebben gewonnen. Hè? Dus uh, ook de uh, Japanners zag ik uh, zo net, geloof ik. Ik kom maar heel even kijken uh, op internet. Uh, ik heb het vreselijk druk. Dus uh, nee, dat. Uh... <laughs> <laughs> er zijn meer mensen die kunnen schaatsen. Oké, okay, nou we gaan dus zometeen even binnenkijken bij de shorttrekkers. Zometeen dus in de bus. Zijn we ook succesvol voor, voor uh, bij de, uh, in Zuid-Korea bij de Spelen. John Bakker bij de AWB. waar staan de files? Nou Vooral rond uh, Rotterdam op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Veel vertraging tussen Leidschendam en Knoop en Ketelplein. 15 kilometer, kost je zo'n drie kwartier extra... Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A16... van Rotterdam naar Breda bij de Van brie 3 km. kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je ongeveer een kwartier. Daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt en plein zeven kilometer. Vertraging een half uur. En ook druk de andere kant op op de A20 richting Hoek van Holland... bij Schiedam-Noord 11 kilometer. En ook dat kost je 30 minuten extra.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 than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart care for me Valentijn op deze Valentijnsdag van Chad Baker, 1981. Een eerste succesje voor minister Wiebes. Hij heeft met een groot Duits energiebedrijf afgesproken... dat ze veel minder Gronings gas gaan afnemen. Midden dan twee weken geleden maakte het staatstoezicht op de mijnen bekend... dat de gaswinning in Groningen terug moet naar 12 miljard kuub. En dus is Wiebes heel blij met deze afspraak. Ja zeker. ja, zeker. Ja, er is uh, de Duitse onderneming EWE. Uh, die heeft uh, meteen gereageerd na de aardbeving. En die is in staat om uh, de winning aanzienlijk naar beneden te brengen. En dus veel, veel minder. En uiteindelijk tot nul Gronings gas te, uh, te gebruiken. Want hoeveel gebruiken ze nu en waarvoor gebruiken ze het? Nou, ze gebruiken het nu uh, voor levering aan, uh, aan huishoudens. Uh, en het kan uh, in het eerste jaar al met iets van 0,8 miljard kuub naar beneden. Ik ga zo zeggen of dat veel of weinig is. In totaal 1,7. Maar we gebruiken nu uh, 21. Dus als we hier al 1,7 miljard kuub minder uh, kunnen gaan leveren... echt in de komende twee jaar, dan is dat een enorme klap. Dat is een, echt een groot stuk. En dat komt van één uh, van onze klanten. Nou werd er altijd gezegd, ook door uw voorganger... dat dit niet kon, dat mensen dan in de kou kwamen te zitten. Maar het kan dus kennelijk wel. Nou, als je nu de gaskraan dicht draait, komen die mensen allemaal in de kou. Betekent dat dat onder druk alles vloeibaar wordt? Gasvormig, zou ik bijna zeggen. Uh, ja, uh, we zijn, ik heb echt gezegd, ik ga het SODM-advies opvolgen. Uh, en daar staat in uh, zo snel als mogelijk naar beneden. Dat neem ik heel serieus. Als dat met dit soort hoeveelheden gaat... Ja, dan, dan heeft u het binnen een jaar misschien wel voor elkaar. <laughs> dat zou heel mooi zijn. Uh, nee, ik denk dat dat ingewikkelder wordt. Uh, maar nogmaals, we doen er echt alles aan. En deze eerste klap is bijzonder welkom. Al dus minister Wiebus in gesprek met verslaggever Henrik Willem Hofs. Laboratoria. Oplossingen voor een Duizenden wetenschappers en journalisten... overspoelen de komende dagen de hoofdstad van de Amerikaanse stad Texas. Morgen begint daar namelijk de grootste... multidisciplinaire wetenschapsconferentie ter wereld. Met er ook de nieuwste ontwikkelingen over de zogenoemde quantumcomputer. Momenteel een bijzonder hot onderzoeksveld in de wetenschap. Zul er zullen ruim aan bod komen. Ik praat erover met Lieven van der Sijpen hoogleraar quantum nanowetenschappen bij onderzoeksinstituut QTech aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Op deze conferentie spreekt een handjevol wetenschappers uit Nederland. U bent daar één van. Is het een eer eigenlijk om daar een lezing te geven? Ik voel me in elk geval vereerd. Ja. Het is een grote bijeenkomst en ik kijk er naar uit om daar te gaan spreken. En u werkt aan quantumcomputers. Daar hebben we al vaker in Nieuws en Co. aandacht aan besteed. Maar kunt u nog eens kort samenvatten waarom... Ja, quantum computers anders zullen gaan werken dan de computers van nu? Zeker. De quantum computers zullen gebruik maken van zogeheten quantum bits... die anders dan de normale bits die we kennen, die enkel 0 of 1 kunnen zijn... ook 0 en 1 tegelijk kunnen zijn in, in wat we noemen een superpositie. En daardoor kunnen we heel veel berekeningen tegelijk in parallel uitvoeren... En Sommige problemen oplossen die voor andere computers... zelfs de krachtigste supercomputers volstrekt onoplosbaar blijven. Dus je bent niet meer alleen afhankelijk van eentjes en nulletjes... maar je kan veel sneller rekenen. En wat voor problemen zouden die computers dan kunnen oplossen... waar we nu ja, nog problemen mee hebben? Voorbeelden van belangrijke problemen die we nu niet kunnen oplossen... is het uitrekenen van uh, relevante eigenschappen van moleculen of, of materialen. En dat is heel belangrijk. Daarmee kunnen we op zo'n beurt weer proberen nieuwe medicijnen sneller te ontwikkelen... of nieuwe materialen voor energieopslag of energietransport. Uh, dus het kan best een heel, heel uh, brede uh, ja, heel brede toepassingen hebben. Ik moet ook denken aan, aan, omdat het daar zoveel de laatste tijd over gaat... over die bitcoins, die moeten gedolven worden. Uh, daar moet, er is heel veel rekenkracht voor nodig. Zou dat dus daar ook bij helpen? Um, voor bitcoins heb ik nog niet gehoord... dat quantum computers okay. er ook bij zouden kunnen helpen. Maar ja, wie weet. Um, yeah. De... de... Het, het, blijft, het, het is een actief vakgebied ook om te kijken waar een kwantumcomputer allemaal goed voor is. We, we kennen nu een aantal mogelijke toepassingen, maar er wordt hard gewerkt aan het vinden van bijkomende toepassingen voor zo'n machine. Defensie bijvoorbeeld ook? Ook Defensie, dus uh, ja, absoluut. U, u staat aanstaande vrijdag dan in Texas op het podium samen met werknemers van Google en, en IBM. Welke rol spelen die bedrijven in de ontwikkeling van kwantumcomputers? Uh, voor mij spelen ze een heel uh, gezonde rol. Het, het, het, het interesse van de bedrijven geeft enerzijds aan... dat ons vakgebied in een nieuwe fase belandt... Waar, waarbij het geloof groeit dat die quantumcomputer er kan komen. En daarnaast uh, leveren ze ook echt uh, ja, bij aan het vakgebied... dragen ze ook echt bij aan het vakgebied. En dat kan in verschillende vormen zijn. Hè. Dat kan via financiering zijn... maar dat kan ook zijn in de vorm van het inbrengen van kennis... know-how, uh, technologie. En, en zelf zijn we al ruim twee jaar... Uh, nauw aan het samenwerken met Intel. Uh, en dat is voor ons een bijzonder belangrijke... En, en vruchtbare samenwerking. Wat kunt u voor hen betekenen? Wat wij voor hen kunnen betekenen... is het inbrengen van onze quantum expertise... onze quantum kennis. Iets wat ze zelf uh, niet in huis hebben of hadden. En wat, wij, wat zij voor ons betekenen... is het inbrengen van hun fabrikage expertise. De fabrikage expertise om computerchips te maken... die ze nu gaan aanwenden om voor ons... Quantum chips te maken van een kwaliteit waarvan we in een universitaire omgeving ja, alleen maar kunnen dromen. Waarom zijn die techbedrijven hiermee bezig? Waarom is het zo belangrijk om die, die eerste quantum computer dadelijk te hebben? Ja, de quantum computer is, is echt een heel revolutionaire machine. Een machine die werkt op een heel andere manier dan alles wat we nu kennen. En die een heel groot potentieel biedt. En die techbegrijven die, die willen daar heel graag bij zijn om eraan bij te dragen. En er ook de vruchten van te plukken. Vruchten van plukken betekent dat dat ze ook echt concurrenten zijn? Of wordt er toch ook op sommige gebieden samengewerkt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Allebei, allebei. Dus het, het, het vakgebied is een heel gezond vakgebied... waarbij zowel hard wordt geconcureerd, iedereen wil de eerste zijn, wij ook... Ja. maar waarbij tegelijk heel veel informatie wordt gedeeld. En dat is ook nodig, omdat het vakgebied toch nog pril is... en er nog heel veel uitdagingen liggen, nog heel veel problemen liggen om op te lossen... en waar geen enkele partij in zijn eentje zal uitkomen. Hoe, hoe aantrekkelijk is het voor u als wetenschapper? U werkt nu dus deeltijds bij Intel. Waar, waarom bent u daar begonnen? Waar wij op zoek naar waren, was toegang tot fabrikage technieken. die veel geavanceerder zijn dan wat in een universitaire omgeving nodig is. Dus heel specifiek, type, het type quantum bits waar wij zelf aan werken in mijn groep. zijn gemaakt uit silicium, het, het basismateriaal van de computerchips vandaag. En ook al hebben we in Delft een uitstekende uh, universiteitscleanroom. Een, een, een omgeving waarin we die quantum chips kunnen maken, is die cleanroom geoptimaliseerd voor creatieve wetenschap om nieuwe dingen uit te proberen, maar die is niet geoptimaliseerd om grote aantallen quantum bits te maken die allemaal er precies hetzelfde uitzien, die allemaal werken en die allemaal precies doen wat ze moeten doen. En, en dat is precies waar de, de cleanrooms zoals uh, bij bedrijven als Intel gespecialiseerd in zijn om, om heel grote aantallen componenten allemaal precies hetzelfde te maken en, en zodat ze allemaal uh, ook werken. Hoe, hoe lang wordt er al aan die quantum computer gewerkt? Het vakgebied is, is echt uh, in een stroomversnelling... of, of ja, gelanceerd in midden van de jaren 90... toen de eerste theoretische doorbraken uh, daar waren... Waar, waar, waarbij we wisten dat op papier zo'n quantumcomputer... heel relevante problemen zou kunnen oplossen. En dan doorheen de jaren 2000 zijn de fundamentele experimenten gebeurd... die de basis leggen om één, twee quantumbits bij elkaar te brengen en aan te sturen. En nu zitten we in een fase waarbij we echt nadenken over hoe we... laat ik zeggen... Integreerde quantum schakelingen kunnen maken... waarbij grotere aantallen quantum bits kunnen samenwerken... En, en waarbij ook de industrie aanhaakt en, en bijdraagt. En, en wanneer zou dan de eerste quantum computer een feit kunnen zijn? Op het, wat de most, meest korte termijn? Ja, dat hangt er heel erg vanaf wat we bedoelen met een quantumcomputer. Soms zeggen we dat een, een, een demonstratie met twee quantumbits... ook al een mini-quantumcomputer ja, ja. is. Voor mij komt de echte doorbraak... wanneer die quantumcomputer een, een relevant probleem zal oplossen... wat anders op geen enkele manier kan opgelost worden. En ik voorzie dat dat nog wel even zal duren. Ik, zal, ik zou het geweldig vinden als dat over een ja, pakweg tien jaar hm. zover is. Zo lang duurt het nog wel waarschijnlijk. Bent u nog naar bepaalde lezingen benieuwd in Texas... Zeker, ik ben absoluut benieuwd naar de lezingen van mijn collega's van Google en IBM. Af en toe worden op conferenties weer belangrijke doorbraken en volgende stappen aangekondigd. En ik kijk er naar uit om te horen of ze, of ze deze week inderdaad zo'n doorbraken zullen aankondigen. Dank voor uw uitleg van dit ingewikkelde verhaal. Maar zeer interessant. En heel veel succes vrijdag in Texas. Lieven van der Zijpen, hoogleraar Quantum Nanowetenschappen bij Onderzoeksinstituut Qtech aan de TU Delft. Zometeen, weer piekt een Nederlander op het juiste moment in Pyeongchang. We vatten de Olympische dag voor u samen. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Minister Bijlenveld eist vandaag tekst en uitleg over de Turkse aanval op de Koerden in Noord-Syrië. NTO Radio 1. De Europese Commissie wil dat alle lidstaten vanaf 2021... meer geld aan Brussel overmaken. Volgens EU-commissaris Uttinger krijgt de Europese Commissie steeds meer taken. Het huidige budget is te laag om al die taken uit te voeren, zegt hij. Het Duitse energiebedrijf EWE gaat minder gas uit Groningen afnemen. Over negen jaar willen ze er helemaal mee stoppen. EWE gebruikt al 56 jaar Gronings gas, maar zegt het als zijn plicht te zien om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Groningers. In Spanje zijn 36 spelers en vijf officials veroordeeld voor matchfixing. Bijna zeven jaar geleden wist Real Zaragoza zich op de laatste speeldag van de competitie te handhaven. Gebeurde door een 2-1 zegen, maar die blijkt gekocht. Spelers van beide teams zouden op de hoogte zijn geweest. En de oudste nog werkende huisarts van Nederland is overleden. Nico van Hasselt overleed in Amsterdam. een paar dagen voor zijn 94ste verjaardag. Hij deed zelfs nog huisbezoeken, vertelde hij vorig jaar aan Nieuwsuur. En hij zei ook dat hij nog nooit op vakantie was geweest. Michel, dankjewel. Gerrit Hiemstra. Gerrit, eh, eigenlijk best een mooie dag vandaag. Eh, koud wel, best wel koud, maar. Stralend zonnetje in ieder geval waar ik was in het westen. Klopt, dat is in het grootste deel van het land zo uh, het geval geweest. Die kou kwam vooral door de wind die uh, aanwakker is. En dat heeft ook te maken met de nadering van een nieuw front. Want voor de mensen die goed naar het westen hebben gekeken naar de lucht... die konden zien dat er wat vage bewolking uh, aan zat te komen... Die bewolking, dat is de eerste voorbode van het front wat eraan komt. En er gaat vannacht regen en sneeuw uitvallen. Wow. Dus uh, vooral die sneeuw is weggelegd voor het, voor het midden... en voor het oosten en noordoosten van het land. En daar kan het morgenochtend... Uh, ja, daar is het waarschijnlijk wit... als de mensen daar de gordijnen openschu openschuiven. En hoeveel zeg je? Hoeveel ja, er kan best een laagje van zo'n uh, drie tot uh, vier of vijf hmm. centimeter uh, vallen. En dat betekent dat morgenochtend voor de mensen die daar uh, ja, wonen... of die daar naartoe gaan... dat die echt serieus rekening moeten houden... met met gladde wegen uiteraard. Ja. Uh, die sneeuw die, uh, zal uh, ja, vooral de tweede helft van de nacht gaan vallen. Dus uh, ja, voor middernacht is er niet zoveel aan de hand. Ook in het midden van het land kan korte tijd eventjes wat sneeuw vallen. Dat is dan voornamelijk natte sneeuw. Uh, temperatuur die zakt naar 0 graden in het oosten... tot zo'n 3 of 4 graden in het westen van het land. Nou, dat lijkt me logisch dan bij die weersomstandigheden. Ja, en ja, morgenochtend begint dus de dag met, uh, met sneeuw in het oosten en noordoosten. Uh, in de rest van het land, uh, ja, daar uh, is het bewolkt, regenachtig. In de loop van de dag zal die sneeuw snel smelten... En ook de regen verdwijnt, dan klaart het even op. En uiteindelijk krijgen we dan temperaturen ruim boven het vriespunt 5 tot 9 graden. Dus is een stuk uh, zachter dan vandaag. Uh, ja, dat zal zeker wat, Sorry, wat zachter wegen die ook. Ja. Klopt, die zal zeker, het zal zeker wat zachter aanvoelen. Um, en die sneeuw die is snel voorbij. Uh, na morgen dan, ja, dan krijgen we in het weekend droog weer. Periode met zon. Uh, en temperatuur is zo'n beetje 7, 8 graden maximaal. S'nachts nog rond het vriespunt. Nog steeds kans op gladheid. Uh, na het weekend eerst een bui. En daarna weer wat droger. Geef We Dankjewel. Over een uurtje weer. Zeker awb nou, Verkeersinformatie. John Bakker, waar staat het stil? Nou, nog altijd uh, flink veel vertraging rond Rotterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam... bij knooppunt Ketelplein 16 kilometer. kost je ruim drie kwartier extra. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer. Ook daar ruim drie kwartier onthoud. De andere kant op, vanuit Gouda naar Hoek van Holland... Tussen Moordrecht en Schiedam-Noord rijdt het langzaam over 18 kilometer. Kost je ruim een uur extra. Ook veel vertraging op de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, 8 kilometer. Ook daar zo'n drie kwartier op onthoudt. En dan nog twee aanrijdingen. eentje op de ring van Amsterdam, de A10. Um, daar staat dus zeeburg en Amsterdam-Rivierenbuurt, 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging nu zo'n 20 minuten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 Het begint een running gag te worden in Olympisch Korea. Iedere dag wordt er geschaatst en aan het eind van de dag heeft de Nederlander gewonnen. Vandaag, op de vijfde dag van de Spelen, was het opnieuw raak. Het goud op de duizend meter van de vrouwen ging naar Jorien Termorschiolippus. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En eerlijk is eerlijk, was en jij hadden haar vanochtend al genoemd bij de favorieten. Ja, maar eerlijk gezegd hadden we het niet echt verwacht dat ze goud zou pakken. Kijk, een medaille zat er wel in, dachten wij. Maar hier winnen, hier sneller rijden dan die Japanse Kodaira. De wereldrecord houdt zo sneller rijden dan de eveneens Japanse Takagi. Sneller rijden dan de Amerikaanse vrouwen. Nou, dat leek toch allemaal een beetje te veel. Gevraagd van Tomos. Die toch een beroerd seizoen achter de rug heeft. Maar net als Irene wust, is ze net op tijd in vorm. Ik kan opnieuw zeggen dat uh, ja, pieken toch echt een kunst is. Nou, Sebastian Timmerman, als je na zo'n kwakkelseizoen er staat... op het moment Supreme. dan ben je toch echt van eenzame klasse, hè? Ja, het is ongelooflijk knap wat uh, Jorien de Mors vandaag heeft laten zien. Niet alleen het feit dat ze wint, maar ook de manier waarop ze dat doet. In een Olympisch record 113.56, Een verbetering van het oude Olympisch record van Chris Witty uit 2002. Dat record heeft Turijn... Vancouver en Sortie overleeft, maar wordt dus vandaag verbeterd door Jorien Termos En ook nog eens met ruim twee tienden van een seconde. Termors had een heerlijke rit. Ze reed tegen de Amerikaanse medefavoriete Brittany Bow... startte en finanste dus ook in de binnenbaan... en kon op de laatste kruising heerlijk naar Brittany Bow toerijden. Maar had daarvoor ook al een heerlijke eerste ronde gereden... van 26,9 seconden. Komt dus uit op een tijd die nog nooit gereden is op zeeniveau 1.1356. En dat bleek te snel voor alle andere vrouwen die nog kwamen. Onder wie wereldrecordhoudster nauw Cordaira strand op bijna drie tiende. En onder wie Mio Takagi, die al eerder het zilver veroverde op de 1500 meter. En dit keer met de derde plaats genoegen moet nemen. Jorien Tamors is een fenomeen geworden in de afgelopen jaren. Ze werd wereldkampioene in 2016 in Kolomna op deze afstand. Trouwens ook op de 1500 meter. Maar had toch ook vaak probleempjes. Last van de rug onder meer. Dat is een zwak punt in het lichaam van Jorien Tamors. Haar lange lichaam dat uitermate geschikt is voor het rijden op de lange baan. Meer nog dan het rijden op de korte baan. Waar haar liefde ligt bij het short track. Maar op de lange baan kan ze beter uit de voeten. En dat blijkt vandaag maar eens te meer. Voor de derde keer maakten ze een start en voor de derde keer pak ze goud. Vier jaar geleden op de 1500 meter en de ploegenachtervolging. En nu dus op de 1000 meter. Dankjewel, ze was het hernieuwde succes trouwens van Jorien Ter Mos. Geeft natuurlijk wel om een reactie van de Olympisch kampioenen zelf. Nou, ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Dus uh, ik heb alles eraan gedaan en uh, ja, het was gewoon een uh, perfecte race, denk ik. Voor die... Ik had het gevoel dat jij, jij gisteren al wist dat dit erin zat. Nou, goud niet, maar... Uh...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 ja, het is wel heel anders. Toen was natuurlijk ook uh, de aanloop heel anders. Met mijn vader ook. En uh, ja, ik ben nu vooral, vooral heel erg blij. En uh, ja, heel gaaf dat uh, ondanks uh, zoveel blessuren leed uh, dit seizoen... en met zoveel risico dat het is gelukt. De ge Jorien Ter Moors, uh, De rest van de wereld, die moet dit ook opvallen. Die, die kijken naar die medaillespiegel en die zien elke dag dat Nederland op die... Die gouden plek weer eentje erbij heeft gekregen. Ja, het valt inderdaad ook in het buitenland op. De Guardian, een Britse kwaliteitskrant, heeft vandaag een groot verhaal over het geheim achter het succes van het Nederlandse schaatsen. Toen moest er trouwens nog rijden. De krant prikt meteen de mythe door over schaatsen op bevroren grachten. He, waarmee een Amerikaanse <tog> journalist ja. zich belachelijk maakte. Nee, het komt vooral door de grote hoeveelheid commerciële ploegen die we in Nederland hebben, schrijft de Guardian. En het grote aantal kunstijsbanen en de duizenden junioren, zodat er altijd wel aanwas is van talenten. Dus niks geheimzinnigs. De krant maakt trouwens een prachtig. Vergelijking. Het Nederlandse schaatsen zorgt er met die goudrush voor dat andere landen die sporten domineren verbleken. Dat Jamaica maar een modaal sprintland is in de atletiek. En dat Nieuw-Zeeland niet meer is dan een matig succesvolle natie in het rugby. Ja, en dat houdt echt niet op, hè. daar kunnen we duidelijk over zijn. Morgen de 10 kilometer, het zou wel vreemd zijn als die zegenreeks daar niet wordt nee, voortgezet. En dankzij dat schaatsen staan we trouwens op dit moment gewoon tweede in het medailleklassement achter Duitsland. Hey, vandaag geen medaille dan voor Irene Wust en Marit Leenstra. Je hoopte een beetje dat ze van die vloek af was van de eeuwige vierde na dat brons natuurlijk. Maar dat lukte nu niet, is ook wel heel moeilijk. Was het daarom toch nog een beetje teleurstellend? Ja, het was teleurstellend denk ik voor beide. Kijk, Wust denk ik had toch stiekem gerekend op een medaille. Zeker na die historische race op de 1500 meter. Ja, nu werd ze tegen de, negende, werd ze een tegenvaller is dat. De eerste opening was wel oké, okay. ik had liever iets sneller. Ik had 18-2 gehoopt. En de eerste volle ronde was wel al goed, alleen daarna was de uh, energie wel een beetje op helaas. Er was niet iets aan te wijzen dat heel slecht was, maar was het dan allemaal net niet zoals je gehoopt had? Ja, ja, wel, ja net niet fris genoeg denk ik. En dus ik echt... Uh... Ook wel zonde, want, want volgens mij dacht je zelf vanochtend, ik dacht dat ook, dat er eigenlijk wel iets meer in zat. Ja, ja dat dacht ik eigenlijk wel ja. Ik dacht nou ja, gewoon goed openen, eerst volle ronde 27,5 en dan uh, gewoon heel weinig val dan 8,5. en dan... Uh... Ja, dan, dan kan ik een hele scherpe tijd neerzetten waarop de rest uh, nog wel uh, zich stuk kan bijten. En uh, ja, nu is het... Uh, ik had gewoon sowieso 1-14 moeten rijden. En Marit Leenstra, ja, die werd dus zesde. Het zal er niet al te veel doen hoor, trouwens zeker niet... na die bronzen medaille van een paar dagen geleden. Al deze successen betekenen ook dat je, na nou elke keer dat we de bergen in mogen... Hè, naar dat Medal Plaza, was het een beetje feest bij Kjeld Nuis? Ja, en niet alleen met Nuis. Hè. Ook Patrick Roes, die gisteren zilver haalde op de 1500 ja. meter. Jara van Kerkhoff, zilver op de 500 meter short track. Nou, Die beiden deelden ook in de feestvreugde, maar je hebt natuurlijk groot gelijk. Het hoogtepunt was toch echt die gouden plak die Kjeld Nuis kreeg uitgereikt... na zijn machtsvertoon op de schaatsmeel. Ja, het, het ging gewoon heel lekker, weet je. Het was echt een hele lekkere race en ik heb er ook echt wel van genoten. Dat was wel zeker billen knijpen die laatste paar ritten, maar als dan alles eruit komt, en uh, uh, dan hangt hij gewoon om mijn nek. Ja, gelijk na de race zei je ook: ik wil die medaille ja. om mijn nek uh, hebben. Nu hangt hij, ja. Hoe is dat? Hij is zwaar, man. Hij is echt zwaar, maar uh, super gaaf. Ja. Hoe voelt hij aan? Ja, kikken. Kikken. Waar komt hij te hangen nu tijdelijk in je appartement? Ga je me tegen de muur spijkeren? Nee. heel uh, netjes achter slot en grendel in mijn nachtkastje, denk ik. Niet onder je kussen? Nee, nee, nee, nee, nee dat nog niet. Ik ben even verdwijnt die glimlach, want jij je, je moet je alweer focussen voor ja. de duizend. Ja, ik ga hier echt even van genieten. En uh, ik denk dat we morgen al de trainingen weer oppakken. En uh, ik heb nog tien dagen tot de duizend meter. Dat is echt wel een lange tijd, maar uh, ik voel me supergoed. Uh, en ik ben gewoon uh, keihard gemotiveerd om, uh, om, om die ook te pakken. En daar ga ik echt mijn best voor doen. En dan sta je hier weer? Dat hoop ik wel. Kiel Nuis, dan hoopt hij daar weer te staan op Medal Plaza, midden in de bergen. Daar wordt natuurlijk ook gewoon gesport. Wat viel er vandaag daarop, Gio? Ja, het kan eigenlijk maar één ding zijn hoor. De gouden plak van snowboarder Sean White op de halfpipe. Die man is zo'n superster. Volgens, volgens de echte kenners echt een van de allergrootste namen op deze Olympische Spelen. Goud in Turijn, Goud in Vancouver. Een zeperd op de Spelen van Sochi en dan nu weer goud. Nou, voor de poorten van de hel uh, weggesleept dat wel. Hij moest het allemaal doen in de laatste run en hij deed het. En daarna kwam er in alle opwinding eigenlijk nauwelijks meer een verstaanbaar verhaal over zijn lippen. Oh, perfect. This is where I took a deep breath and said, finish it. I'm holding my breath for this, but... I <laughs> still can't believe we got done, I got it done today. Oh, wow. Congratulations. <laughs> ah, uh, thank you. <laughs> John White was dat. Nou, na deze gouden dag, je blikt vooruit op morgen. 10 kilometer, uh, kan niet missen, hè? Nee, ik zal nog even het schema gewoon een beetje noemen. Hè. De 10 kilometer, inderdaad de afstand waarop Nederland al jaren en sinds jaar en dag domineert. Met de man die eindelijk goud wil pakken op die afstand na drie vergeefse pogingen. Sven Kramer, maar ook met de Olympisch kampioen van Sochi, Jorrit Bergsma. En Canada, die heeft de wereldrecord houder, Nederlandse Canadees Ted Bloemen. Nou, Bergsma rijdt rit nummer 4. Bloemen zien we in de voorlaatste rit. En Kramer heeft de gunstige laatste rit. Het feest begint morgenmiddag om 12 uur. En dan kijk ik even naar die aftelklok op een groot scherm aan de overkant van de Baan, nog iets meer dan 19 uur te gaan. Nou, hoog tijd om te gaan slapen nu. Zeker weten. Slaaf lekker, Gio. Hartstikke wakker nog is John Bakker. Jij houdt natuurlijk voor ons de wegen in de gaten, John. Waar staat het vast? Ja, vooral nog altijd rond uh, Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag veel vertraging. Op de A20 in beide richtingen bij Rotterdam. Ook daar heel veel op onthoudt. Maar ook wat aanrijdingen nu in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Urmond. 11 kilometer. kost ongeveer een kwartier. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen, bij Horst 7 km na een ongeluk. Vertraging daar drie kwartier. En door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Knoopend Hoevenlaken 6 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten, kost je ongeveer 20 minuten. Nieuws en Go. De nieuws en Co-bus staat vandaag bij de Vechse Banen in Utrecht... waar mogelijk de Irene Wust en Sven Kramers van de Toekomst rondjes aan het rijden zijn. En het kan niet anders dat het Nederlandse succes in Pyeongchang... waar we het net over hadden, de schaatskoorts heeft aangewakkerd... en dat er meer mensen ook nu op de schaats staan. Maar is dat ook zo, Saïda Magé? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. De spelers zijn natuurlijk pas net begonnen, maar ze merken het hier wel. En er wordt in ieder geval wel druk over gesproken. Waaronder ook met de drie gasten die nu naast me staan langs de ijsbaan. Uh, ja, Bram Steenaert, om met jou te beginnen. Short-track talent, 17 jaar oud. Waar was jij vanmiddag toen Jorien Termors haar goud heeft gehaald? Ik uh, zat in de Engelsles. Ik, was, uh, ik had een Engels SO, woordjes, maar die had ik al geleerd. Dus had ik mooi even tijd om de rit te zien achter de boeken stiekem meekijken. Ja, ja, ja. En, wat vond je van de rit? Nou ja, ze reden een hele snelle eerste ronde, volgens mij was het. En uh, ze konden de snelheid goed vasthouden. En de snelste tijdrolde eruit. Dus uh, ja, uit het boekje. Zo ja, door. Clarine Bronkhorst uh, van Schaatsvereniging Utrecht... Waar was jij vanmiddag? Ik zat uh, achter mijn bureau en ik had mijn telefoon op de livestream staan. En net op het moment dat Jorien ging rijden, werd ik gebeld. Nee, dat meen je niet. Dat is echt waar. Dus ik kwam terug en toen wist ik dat Jorien op één stond. En dat is daarna uh, door niemand meer goed gemaakt. Dus ja, op het moment suprême was ik even weg. Ja, het gaat sowieso wel lekker deze spelen als het aankomt op de gouden medailles bij de schaatsers. Uh, Pieter Klausing van de uh, KNSB... We hoorden net de ijsmeester in de uitzending. Die zei, ja, het verbaast me eigenlijk niet zo. Dat kun je wel verwachten van de Nederlanders. Is dat echt zo vanzelfsprekend, het succes nu in Pyeongchang? Nee, ik denk dat het uh, helemaal niet vanzelfsprekend is. Al lijkt het wel vanzelfsprekend. Het lijkt zo makkelijk allemaal. Maar er ligt natuurlijk een, een uh, enorme basis onder. Het begint bij die fantastische verenigingsstructuur in Nederland die we hebben. Met alle vrijwilligers en alle vrijwillige trainers. En daar begint het... En dan lijkt het na al die jaren vanzelfsprekend. Maar dat is de cultuur die we in stand moeten houden... die we nodig hebben om jongens zoals Bram uh, ja, op dit niveau te krijgen. En nog een paar stappen verder. Want dat ontbreekt dus wel in andere landen? Uh, ik denk dat er geen enkel land is wat een uh, verenigingsstructuur heeft... met vrijwilligers zoals we in Nederland hebben. Dat is echt fantastisch. Staat wel onder druk. En als we dan ook uh, geld willen geven aan de sport... het kabinet uh, is heel sportminded... Denk ik dat we dat met name ook niet moeten vergeten. Die moeten we blijven ondersteunen. Willen we die medailles blijven halen? Maar goed, uh, dat verenigingsleven is dus heel bepalend en niet zo vanzelfsprekend in andere landen. Uh, Clarine, sommige mensen zeggen ook wel van ja, daardoor is het ook wat minder spannend die schaatswedstrijden tijdens de Olympische Spelen, want we hebben niet echt concurrentie. Nou ik. Ik denk niet dat dat echt waar is. Uh, bij een van de afstanden stonden in de top acht, zeven verschillende landen. Dus dat geeft wel aan dat het niet vanzelfsprekend is dat Nederland erbij zit. En ik denk uh, dat Bram bij uitstek degene is die kan uh, vertellen... wat er voor nodig is om zo uh, uh, goed te presteren... en dat dat echt geen vanzelfsprekendheid is. Nee, want om even neer te zetten hoe goed Bram is... Uh, Bram, ik heb me net laten vertellen dat jij al uh, zulke snelle tijden neerzet... dat je eigenlijk niet onderdoet voor sommige mensen die op dit moment deelnemen aan die short-track wedstrijden in Pyeongchang? Uh, ja, ik heb, ik heb wel tijden staan die in de buurt komen van de, de rijders op de Olympische Spelen. Maar... Ja, hoe snel is dat? Nou ja, op de 1000 meter uh, 1.25.3 en op uh, de 500 meter 42-0. Dat is dus niet lange baantijden, maar short-track tijden. Want uh, het wereldrecord verschilt nogal. Short-track gaat over het algemeen langzamer dan lange baan, qua tijd. Maar ja, er zijn wel mensen die, uh, waarmee ik zou kunnen concurreren ja. op de Olympische Spelen. Ja, en Clarine zegt net, jij kan ons vertellen wat er voor nodig is om je ja, te kunnen ontwikkelen als, als in ieder geval shorttrekker. Ja, nou, belangrijk is natuurlijk hele goede faciliteiten. Uh, goede teamgenoten, goede trainer. Um, daarnaast uh, nou ja, voldoende mogelijkheid tot training op het ijs. Maar ook een... Uh, Bijvoorbeeld een goed krachthonk is belangrijk, zodat je kracht op kan bouwen. En um, ja, ik denk toch eigenlijk wel dat teamgenoten en trainer wel het allerbelangrijkste is. Want daar, die helpen je ten slotte verder. En over vier jaar zien we jou dan bij de Olympische Spelen in Peking? Uh, ik hoop het. Ik hoop het heel erg. En ik ga er hard voor werken. Maar ja, het is natuurlijk nog veel ver weg. Dus het is ook uh, afwachten van hoe ik me ga ontwikkelen. Maar uh, ja... Ja, want eerst staat er nog een selectie voor het WK op het programma. Ja, aanstaande vrijdag is dat al. Voor het WK junioren in Polen, begin maart. En uh, ja, ik maak kans om me te plaatsen. Dus uh, spannend voor vrijdag. En uh, hopelijk mag ik dan begin maart naar het Polen. En dan misschien uiteindelijk ook al een keertje de overstap naar de Lange Baan. Want dat is ook een trend. Want wij staan hier nu uh, langs de Lange Baan. En je <tiedacht> vertelde me net, Clarine, dat hier ook wat shorttrekkers op dit moment... Uh... Ja, langs rijden. Ja, dat klopt. Uh, nou, dit is een, uh, een mooi trainingsuur uh, waar allerlei verenigingen uh, rijden nou, die op de Utrechtse banen rijden. Uh, nou, SVU Schaatsvereniging Utrecht is de enige vereniging op de vechtse banen die Shorttrack ook aanbiedt. Uh, en nou, wat leuk is, is dat je uh, veel meer de combinatie gaat zien tussen Shorttrack en uh, lange baan. En, um, en je ziet ook aan Jorien, die heeft heel veel baat uh, gehad bij haar short. Short track, of die heeft baat bij haar short-track carrière... Uh, doordat ze die bochten heel goed uh, uh, kan nemen. Uh, dus de combinatie short-track-lange uh, baan... Ja, die, is, uh, die vind ik heel mooi om te zien. En dan nou willen we allemaal weten natuurlijk, uh, Pieter Klausing... die schaatskoorts, hè? Nou, dat, dat is wel gaande nu in Nederland... maar melden zich nu ook echt meer mensen... Nou, ik heb vandaag nog niet. Maar natuurlijk heeft die schaalscoors, eh, die, die leidt, eh, kinderen vindt het fantastisch. Ik zat, eh, was dit voorjaar bij het WK eh, Short Track in Rotterdam. Was, eh, het hele stadion zat vol met schoolkinderen op vrijdag. En ik vroeg een paar van die kinderen van, joh, ken je Shinky Knecht? Nee, eerst niet. Maar nu wel, hoor. <laughs> nou, dus er komen nieuwe helden. En uh, kinderen willen dat ook. En de, ja, dat, dat faciliteren we. We zijn heel erg bezig met uh, schoolschaatsen. Om met lespakketten uh, docenten ook op te leiden... om leuke schaatslessen te geven. En dan... Uh, ja, dat gaan we zeker merken bij de clubs ook weer. En we moeten er met de clubs... Maar Clarien zit al heftig. We moeten er met de clubs klaar voor zijn. Ja, Clarien staat heftig te knikken, ja. Ja, en ik ben het er ook wel mee eens. Die successen die gaan ons helpen. Uh, kijk, normaal zegt iedereen... Ja, als mijn maar natuurreis komt... Dan gaan we dat merken als vereniging. Maar ja, natuurijs, echt een lange periode natuurhuis. daar hopen we al heel lang op. Ja, dat en dat gaat bomben... niet zo lekker. Nee, nee. nee. Dus uh, zulke successen, die helpen ons zeker. We hebben wel gezien uh, dat we de afgelopen uh, periode al uh, instromen hebben gehad. Hè. Mensen die zich melden voor een proefles. Uh, maar zowel jong als oud. En dat is hartstikke leuk. En schaatsen... Uh, is een hele leuke sport. En die wordt nog leuker als je het echt goed leert. Mm -hmm. En als je een medaille haalt als Nederland. Uh, ja, ook. Maar ik denk ook, het is gewoon een leuke sport. En niet iedereen is het gegeven om een medaille uh, te halen. En ik denk dat het uh, belangrijk is dat we ervoor zorgen dat schaatsen leuk is. En dat er een aantal successen zijn. Ja, dat is belangrijk. En dat zijn ook uh, mooie voorbeelden voor, uh, uh, voor de vereniging. Dat, is bij, dat is, vind ik Bram dus ook. Mm -hmm. He, die uh, is daarmee wel een, een, ja, een voorbeeld voor, uh, voor ik ben ons ben Heel je. benieuwd hoe Bram heeft, uh, begonnen is met schaatsen. Uh, nou, ik zelf ben begonnen op uh, het uur wat eigenlijk op dit moment bezig is op de short -track -baan. Ja, Met dezelfde uh, trainers? Met dezelfde trainers, ja. En uh, ja, toen was ik een jaar of acht ook. En uh, ja, ik was dus gewoon begonnen bij de club. En vervolgens uh, ging ik naar de wedstrijdsgroep van de club. Ging ik regionale competities rijden. En nu dus mogelijk naar de wereldkampioenschap, ja. Hopelijk wel. Daar gaan we voor duimen. Ja. Dank jullie wel uh, allemaal voor dit, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Saïda, ook jij weer bedankt en we horen je morgen weer met de nieuws-en-co-bus. Meteen zo na vijven, Nederland maakt zich grote zorgen over de aanval op de Koerden in Syrië. Turkije heeft vandaag op een van de NAVO tekst en uitleg gegeven. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ze zijn goed vertrokken. Jorien ten lijkt leidt ook goed vertrokken. De hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjelp in de race van zijn leven. Op de op NPO, NPO 1 raad. televisie en op NPO, NPO Radio 1. Jeetje krijgt veel binnendoor. Dit is gewoon echt een droom die uitkomt. Dus...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 Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op zeetours.nl. Politie! Politie! Handen jong! Hoe Georganiseerde criminaliteit aanpakken. Dat doen we met arrestatieteams. Maar ook met software-engineers. Zonder it zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combedpolitie.nl.